Goedemorgen. Goedemorgen Ben Zonneveld, hartelijk welkom hey. in uh, de Goedemorgen Zandvoort Show in, uh, Goedemorgen. op woensdag. Uh, ja. En jij gaat vertellen wat er zaterdag in Goedemorgen Zandvoort allemaal gaat gebeuren. Nou, uh, uiteraard gaan wij uh, met politiek tekeer. Ja. En uh, deze keer in het kader van uh, Zandvoort Kiest praten wij met uh, de Gertje jan de wethouder, maar ook lijsttrekker. En uh, wel een aardig gesprek. Uh, het eerste gedeelte wordt door uh, Gert uh, van Kuik gedaan. En die, uh, die gaat een beetje in de privésfeer. Ja. En daarna gaan wij praten over het, uh, het programma. En uh, hij is duidelijk. Er is een, uh, de lijsttrekker is ook uh, de wethouderskandidaat. Dus dat is uh, goed duidelijk. Ja, en het gaat ook even over het uh, CDA Corona Fonds, toch? Uh, ja, die had ik een beetje geheim willen houden voor de, oh, uh, voor de, voor de goede Goeie luisteraar. Van. Zodat hij uh, uh, um, zelf kon, uh, kon horen of die verspreking erin zat. Dus ik, uh, ik hoop dat mensen dat uh, niet al te snel gehoord hebben wat jij nu zegt. Ik, uh, ik dat denk het is Ik wel een, een heel aardige wat er dan gebeurt. Ja, we gaan, we gaan uh, luisteren allemaal. Dat ja, is maar, voor... het is dus een heel, uh, een heel groot stuk. Um, en daarna uh, komt de lange lemmers nog even praten over uh, hoe het nou zit met uh, de, de evaluatie van, uh, van de, de kroporie natuurlijk en hoe dat met de city marketing gegaan is uh, tijdens die Formule 1. Uh, en ook nog een gesprekje, uh, we weten allemaal dat in Zandvoort een, heel, een heleboel, een aantal mensen het niet al te breed hebben. Mm. En dat, uh, uh, dat is uh, genoegzaam bekend is het antwoord. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel mensen die in de schulp, schuldhulpverlening zitten. En um, dat kan op een aantal manieren. Dat kan, uh, nu gaat dat dus uh, via de gemeente uh, komen. Maar het, het kan ook met, met, met uh, bewindvoerders en noem maar op. Nou ja, als je daar naar kijkt, dan vraagt zo'n bewindvoerder uh, toch behoorlijk wat geld... En als je dan ook nog uh, allerlei dingen af moet betalen, dan uh, is de schuldhulpverlening toch uh, uiteindelijk duur. Dus we zijn benieuwd uh, hoe dat gaat uh, met de, de, de schuldhulpverregeling van de gemeente. Nou, dat, dat is een goed onderwerp om een keer aan te snijden. Nou, dat lijkt me wel, ja. En Ben, als je. Kijk, ik snap als een luisteraar luistert en die wil graag een keer wat komen vertellen in Goedemorgens Antwoord, waar kunnen ze terecht? Uh, nou, ze kunnen natuurlijk altijd uh, uh, bij uh, Gert, Gert van Kuik uh, zich melden bij uh, de redactie. En uh, als jij straks het uh, e-mailadres even wil oproepen, want het is volgens mij redactie. Zfm -Zandvoort. Zfm -Zandvoort daar kunnen mensen uh, gewoon contact op zoeken met, uh, met de redactie. En die kunnen dan uh, daar uh, vertellen dat ze willen wat willen komen vertellen. En wij zijn natuurlijk altijd blij met, uh, met gasten die wat, uh, wat te vertellen hebben. En er is altijd veel te vertellen. Er is in Zandvoort genoeg te doen om te vertellen. Uh, serieuze zaken, leuke zaken. We staan aan de vooravond van, uh, van het nieuwe seizoen. Er wordt alweer gebabbeld over de Nightwalk op 19 februari. Er wordt alweer gebabbeld over uh, het weekend van de circuiten op 27 augustus. Um, ik zit toevallig een papiertje te maken over 16 juli. Met uh, um, de historische Grand Prix parade. Dus er is genoeg te doen. Er is in ieder geval genoeg te doen in onze mooie Zandvoort. En goedemorgen Zandvoort, houdt u daar uh, vooral op de hoogte. V vanaf uh, hoe laat zijn jullie zaterdag te horen op deze zender? Vanaf de 10 uur tot 12 uur zijn wij uh, te horen. In, in een blokje van een uur. Boodschappen, muziekje, boodschappen. En dan weer een uur tot 12 uur. Nou, in ieder geval Ben, ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. En wij gaan nou natuurlijk allemaal luisteren komende zaterdag. En kunt u niet via de eten luisteren, kan het natuurlijk altijd via www.zfmzandvoort.nl. Want daar is ook gewoon een livestream te horen. Is goed. Dankjewel, ik Ben. Tot later, Roy. Dag. Hey.